9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. D66 komt begin volgend jaar met een wetsvoorstel dat euthanasie mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn. Dat meldt het AD. Nu is euthanasie alleen mogelijk bij ondraaglijk lijden door een medische aandoening. In het D66-plan kunnen ouderen die willen sterven... zich melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener, de levenseindebegeleider die moeten in een paar maanden vaststellen of de ouderen vrijwillig voor euthanasie kiest... en ook worden alternatieven besproken. Het plan van D66 ligt erg gevoelig in de coalitie... omdat CDA en ChristenUnie er principiële bezwaren tegen hebben. Het vorige kabinet van VVD en PVDA kondigde ook al een wetsvoorstel aan... maar dat kwam er uiteindelijk niet. De autoriteiten op de Bahamas verwachten dat orkaan Dorian... ook vandaag en morgen nog veel schade zal aanrichten op de eilanden. De orkaan kwam aan land met windsnelheden tot 300 kilometer per uur... maar is nu iets in kracht afgenomen. Over de precieze omvang van de schade en eventuele slachtoffers... is nog niet veel bekend. Dorian gaat nu richting het zuidoosten van Amerika... dat ook in opperste staat van paraatheid is.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 Op Schiphol wordt gestaakt door grondpersoneel van de KLM. Dat legt tot tien uur het werk neer vanwege oneenigheid over een nieuwe CAO. Vakbond FNV wil onder meer 8 procent meer loon in twee jaar en meer mensen in vaste dienst. KLM noemt die eisen onverantwoord en onrealistisch. De luchtvaartmaatschappij heeft de passagiers van elf Europese vluchten omgeboekt vanwege de staking.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 Er staat nog zo'n 60 kilometer file in Noord-Holland. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer, 8 kilometer. Vertraging is 10 minuten. Een kwartier oponthoud op de A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Heemskerk en knopend En op de N201 Zandvoort-Hoofddorp, tussen Heemsteden en Krukjes, 2 kilometer en een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Doe eens lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Just no time to stop and get away Cause I work so hard to make it every day over negen hier bij ZFM. En dit waren de Pointer Sisters met de Neutron Dance. En dat gaat het hard en dat gaat het hard. Mijn naam is Walter Sans, Ik ben tot tien uur bij je. En lekker verschillende muziek. En interviews van afgelopen zaterdag. Genoeg te doen in deze show. En we gaan nu door met... Chris Cross. Over dat moment zonder jou.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 Moet ik nog water naar de zee dragen? Steeds vaker zijn het tranen die me leegmaken. Steeds later val ik pas in slaap. En steeds vaker wel begonnen, maar niks afgemaakt. Nee, het is volop vlug gedrag, zo vaak heb ik je teruggebracht. Hou jij de merrie, maar zo vaak heb ik de bus gepakt. Ik mis je nagels in mijn rug, daar ben ik lustig van. Ik mis je stem onder de douche, daar ben ik rustig van. Nu is het verwerken en vergeten. Wat else? Leven en laten leven. Wat else? Kom zitten, we praten even. Zet Een moment zonder jou. Alleen de stilte om me heen. Ik steek mijn armen naar je uit. Maar ik voel me zo alleen. Alleen je adem lappen me leven. Een beetje hoop heb je afgegeven. Christcross Amsterdam, moment zonder jou samen met Kraantje Papi. En ja, jongens, de vakantie is voorbij. Maar toch nog even dat gevoel. Ja, ben je naar Frankrijk geweest? Ken je dit gevoel? Even, even terug. Even terug. C'est un roman. une belle une romance. C'est une Il rentrait chez lui.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 là dans le. Un romance. Une belle une romance de Chef Hogan met het ultieme vakantiegevoel in belle histoire. En voor heel veel mensen is dat inderdaad een mooie historie, want het is voorbij voor heel veel mensen. De vakanties zijn afgelopen. Ach, maar wat hadden we een fijn weekend afgelopen weekend? Het was warm. Het was geweldig, het was zo bijzonder dat in Caprera, daar trad Frank Boeien op, daar regende het heel hard. Ik kwam door Heemstede richting Zandvoort gereden, daar regende het. En ik kom in Zandvoort, het is droog en daar was Yves Berensen met al zijn gasten op het, op het podium. En wie was daar ook? Dat was Roy van Buringen en die sprak onder andere met Thomas Berger. En daar heb ik nu een interviewtje mee. Yves Berensen nodigt uit is langzamerhand. Afgelopen was een succes, het was heel erg druk. Thomas Berg staat hier nog naast me. Thomas, uh, ja, wat jouw band met Yves, vertel. Nou ik ken Yves al vanaf eigenlijk dat hij begon en toen zag ik hem wel eens in het land uh, optreden. Want op een gegeven moment uh, tekende hij bij een platenmaatschappij uh, een, een deal. En um, je ja, komt elkaar toch tegen, je hebt een beetje dezelfde leeftijd en uh, dezelfde mensen die je kent. Dus dan gaan we met elkaar om. En... Ja, Yves ken ik denk ik, nu de laatste vijf, zes jaar en het is altijd, altijd een hele lieve lieve gozer en altijd met zijn vader op pad. Dat vind ik ook heel mooi, die band tussen die twee, dat ze altijd bij elkaar zijn. En um, ja, dat is, dat, dan, uiteindelijk Caprera heb ik meegemaakt natuurlijk en uh, ik heb voor zijn laatste album nu ook meegeschreven aan een, aan, een, aan een nummer. Ja dat vind ik ontzettend leuk weet je wel. en ik gun Yves gewoon de hele wereld en uh, dat zouden eigenlijk ook wel meer mensen moeten doen. Maar goed uh, Yves is echt een uh, topgozer en uh, een hele lieve jongen met had had op de juiste plek en uh, ja, hij vroeg of ik vanavond wilde komen en ik zei gelijk ja. Je werd ook al meteen uitgenodigd voor volgend jaar op het podium. Ja dat was natuurlijk hartstikke fijn. Het is altijd leuk om uh, te horen dat je volgend jaar ook weer welkom bent. Ik moet zeggen dat ik uh, enorm verrast ben door de mensen hier. Het was ontzettend uh, warm. En heel, uh, heel fijn. Gewoon een hele leuke mensen. Het zouden zo mijn vrienden kunnen zijn die in het publiek stonden vandaag. Dus het was echt top. Was je al eerder in Zandvoort geweest? Ja, ja, ja, maar ik, ik, ik ben hier, even kijken, vorige week nog geweest op het strand. Ja, ja. Alleen stond ik in de file. <laughs> nee, maar Zandvoort is een hele fijne stad, weet je. En dat vind ik ook van, uh, van Haarlem. Tenmin, Zandvoort is natuurlijk een dorpje bij Haarlem, maar ja, gewoon leuk, lieve mensen. Ik heb hier vroeger, zo grappig, um, in Bloemendaal aan zee altijd op de camping uh, gestaan. Ah, ja. En dan niet de grote, maar de iets kleinere ernaast. Ging ik elke dag met fietsje naar het strand. Dus ik ken het hier wel. En dat is uh, ja, altijd gewoon heel, heel fijn, heel gezellig. Het gaat binnenkort beginnen, Expeditie Robinson, daar doe je ja. aan mee. Ja. Hoe heb je het beleefd? Ik vond de finale heel erg zwaar. Nee. <laughs> nee, nee, ik, weet je, ik mag niet al te veel zeggen, nee, nee, nee, maar ik ik. het was, het was uh, een ervaring die ik nooit ga vergeten. Het was ook een enorme bewustwording. En, um, ja, je, je, je hebt daar tijd om na te denken, weet je wel. Je hebt geen iPad, geen telefoon, je hebt geen... Niks voor, qua afleiding, je leeft echt in de expeditiebubbel, je weet niet hoe laat het is, je, uh, je gaat slapen als de zon ondergaat en als de zon opkomt dan word je wakker van de hitte. Dus dan begint de dag eigenlijk weer, en je hebt natuurlijk fantastische proeven waar, uh, waar je aan meedoet. Dus het was uh, nee, een, een life-changing experience voor mij in ieder geval. Ja, en ik denk ook wel voor veel anderen. De muziek hier in Zandvoort werd goed uh, ontvangen, iedereen zong lekker mee met je muziek. Ja. Komt er binnenkort nou ook nieuwe muziek aan? Jazeker, ik uh, ga de dertiende uh, uitkomen met een, uh, met een nieuwe single. En die heb ik samengeschreven met Gona Grootheden. Dat is uh, onder andere ook een producer wie Hip uh, ja, doet, uh, Marco Bosato doet, uh, Guus Meuwes doet, Nicker Simon doet. Um, het is een, uh, een, ik, ik heb wel gezegd van joh, ik wil meer naar de fans toe. Ik wil meer naar eigenlijk mijn vrienden toe. Zo noem ik mijn fans eigenlijk altijd. En um, die kennen me van, uh, van mijn woord. Kon ik maar even bij je zijn. Ik vertrouw je niet meer. Dus we gaan wel een, uh, qua... qua... Stijl een, een stapje terug in de tijd. Ik heb daar lang naar gezocht, maar toen op een gegeven moment dacht ik van ja, ik heb daar altijd heel lekker in geleefd, weet je wel. En muzikaal heb ik me daar altijd in kunnen ontplooien. Dus uh, het wordt echt een nummer waarvan mensen zeggen, hé, hey, dat is een Thomas Berger plaat. Echt een, een, een, een meezinger, een powerballet waar ik uh, heel veel tijd in heb gestoken en, uh, en alles voor de fans. Ja. Ik ga je heel veel succes wensen. komende tijd. Ook natuurlijk met je drukke promotie rondom Expeditie Robinson. En uh, ja, we hopen dat je ver komt en we zullen het allemaal zien op televisie. Dank je wel. Ja, super, dank je wel voor het interview. Dank je wel. Ja, en dat was Roy van Buringen samen met Thomas Berger. Afgelopen zaterdagavond hier op het Raadhuisplein. Ja, je hoorde al, hij zit uh, op een tropisch eiland. dus hij is al terug. Maar we hebben het gisteravond kunnen zien. Expeditie Robinson met Thomas Berger. En toen kreeg ik inderdaad zin in zo'n lekker muziekje. En laten we dat nou gewoon in Nederland ook maken. Dit is Succo 103. Met een lekker Braziliaans-achtig... zomersmuziekje. Espero. 3, gewoon lekker Nederlandse muziek, zou je eigenlijk niet denken. En ik kreeg ook meteen op mijn kop dat Thomas Berger op de Filipijnen meedoet met uh, Robinson. En dit is toch wel heel erg aan de andere kant van de wereld. Nou, maar mij niet uit, het klinkt gewoon lekker zonnig. Het is 22 over 9. Dit is die grote hit in Amerika, waar ook die jongen uit, uit Pumerend in meedoet. Hij is 19 jaar, Kio. En uh, over 10 seconden hoor je hem ook even er tussendoor. Yeah, I'm gonna take my I'm gonna Ride till I can't no more I'm gonna take my horse To the old town road I'm gonna ride Till I can't him. no more I got the horses in the back Horse stock is attached Head is mad at black Got the booshes black to match Riding on a horse ha. You can whip your Porsche I've been in a valley You ain't been up off that Porsche Now nah. can't nobody tell me nothing Nothing, can't nobody tell me nothing Can't tell me nothing? Riding on a tractor, lean all in my bladder She did on my baby, you can go and ask My life is a movie, boy riding in boobies, cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty, can't nobody tell me nothing.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 Old Town Road. Ja, lekker. Dit is die nieuwe plaat. Uh, Billy Idol heeft hem geloof ik van de eerste afgehaald... vanaf het nummer 1. Nou ja, hij heeft daar lang genoeg gegaan. staan 17 weken volgens mij. We gaan door met een synthesizerplaat. Tenminste, dit is de eerste synthesizer... die er ooit te horen was op de wereld. En er werd gekocht door Motown. En die maakte er deze superhit mee. Supremes met reflection. Het is vijf voor half tien hier bij ZFM. Of my mind, time after time, I see you and me. Tears that I'm En de Supremes met die eerste synthesizer die ooit te horen was op een plaat, gekocht om Motown en meteen gebruikt. En over Motown gesproken, Smokey Robinson die heeft een nieuwe plaat. 79 en hij maakt gewoon een nieuwe plaat. Dit is een Make It Better. Het is bijna half tien hier bij ZFM. We're having so much fun So now how could we both forget Telling each other we're the one We would make love and the love drop of a hat Remember that Yeah I remember you and me, and me. Closest in it two can be There we're strangers in the night Awkward in the Awkward and tight. Oh baby do you Wanna make it I'm gonna Smoky Robinson, 79 jaar oud en maakt gewoon een nieuwe plaat. ongelooflijk. Het is uh, 9 uur, 32. ik heb even op de kaart gekeken. Het is inmiddels filevrij in de regio. En ja, even na half tien, dan, uh, dan weten de vaste luisteraars het. Het is tijd voor de rubriek Jazz is niet eng. Jazz is ook helemaal niet eng. En op dit tijdstip draaien we altijd gewoon een toegankelijke jazzplaat. En vandaag draaien we gewoon een big band. En dat is een big band en daar doet Lady Gaga aan mee. Lady Gaga? Ja, Lady Gaga. Tony Bennett, de grote Tony Bennett, heeft haar uitgenodigd. En samen zingen ze The Lady is a Tramp.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 Why the lady is a champ Go. <laughs> So, it's California, it's cold and it's damp, that's why a lady is a tramp, that's why a lady is a tramp, that's why the lady a that's why the lady is a tramp. Lady Gaga en Tony Bennett, geweldig in de rubriek. Jazz is helemaal niet ding, En dat is ook helemaal niet zo. Inmiddels schijnt de zon nog luider hier in Zandvoort. Ik zie een paar stapelwolken. Het wordt echt een fijne dag weer. En wij gaan gewoon lekker door hier bij ZFM. Het is 9 .36 uur 36. En dit is Blurred Lines. If you Woo! <laughs> Ja, Blurred Lines, Pharrell. Dat heeft nog veel geld gekost aan de familie van Marvin Gaye. Dat ene loopje het Got To Give It Up. Ach ja. Uh, daar hoorde je net Lady Gaga met Tony Bennett. Tony Bennett and Friends. En wij hadden afgelopen weekend ons eigen evenement. Yves Berenson met Friends. En wie was daar? Daar was ook Roy van Buringen. En die sprak met Yves Berenson. Yves binnen nodig uit en uh, op dit moment uh, staat uh, Yves allemaal druk foto's uh, te maken met uh, allemaal fans, want uh, die heeft hij er veel. Yves, op het Radersplein, wat geweldig. Ben je, ben je trots? Ik ben heel trots. Ja, ja, ik was er eigenlijk al de hele week een beetje gespannen. En uh, ja, je weet niet zo goed wat je ervan moet verwachten, weet je. Maar pas als het staat, toen ik evenmiddag aankwam, dacht ik oké, okay, nou het geluid is goed, het podium is in orde. Gelukkig mooi weer. En uh, nou, wat zal er staan? Ik denk uh, 1500 man, 2000 man. Hoog fans! Ja, in ieder geval heel veel fans ja. En de sfeer is ook heel goed, En lijkt bij het eerste liedje al. Ja, Top. maar met je vrienden op ja. het podium. Ja, ja vooral vrienden ja. ja, het zijn allemaal vrienden, dat is ook wel heel speciaal. En uh, ja, weet je, dit is ook gewoon een ding wat we eigenlijk voor het eerst nu doen. En, uh, ja, ik, ik, ik ben nu eigenlijk nu al van mening. We zijn eigenlijk net op een kwart bezig, maar dat dit het gewoon volgend jaar weer terug moeten komen. Dat uh, zijn mooie woorden. Ja toch? Maar aan, aan, aan mij ligt het niet. Hey, nog heel verkort, want je moet zo het podium op. Ja. Uh, ik sprak jou afgelopen vrijdag. Toen stond je bij Ellen Clark met Alan Clark in de studio. Ja. Gaat daar een mooie samenwerking uitkomen? Nou, eh. Uh...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 dat hebben we gedaan en er is een heel bijzonder liedje uitgekomen. Ook nu best wel leuk om te vertellen op de en Femme. Want we hebben natuurlijk de gemeente dat we allebei uit Sandbord komen. En ik zeg: het moet iets zijn wat ook een beetje op Sandbord slaat. Niet echt exacte woorden: Sandbord, maar. Uh, ik denk als dit liedje uitkomt, en ik hoop heel snel dat de mensen uit Sandbord heel verrast zullen zijn. Dankjewel, ja, wordt het wordt mooi. Ja, Ik ga er niks verklappen, maar het wordt echt te gek. Tegen die tijd bellen weer gewoon weer. Ja precies, deal. Ja, deal, deal, deal. Oké, okay, dankjewel en succes met je duwet zometeen met Quincy. Dankjewel, top. Leuk dat jullie erbij zijn trouwens. Helemaal goed, hoi. Ja, en dat was Roy van Buringen daar met Yves Beerens dus, uh, afgelopen zaterdagavond. En ik zei het, is het eerste, uur al, eerste uur al, we hadden het toen ook over André Hazes. En er was ook heel veel muziek van André Hazes. En ik draai hem gewoon in het tweede uur nog een keer. Ook live, live vanuit het Concertgebouw, de medley dit keer. Live in het concertgebouw. En hij was er gewoon bij, hoor. Je voelde het gewoon, en iedereen zong zijn muziek, en iedereen zong mee. Het was gewoon geweldig. Wij gaan door met iets totaal anders. Good morning, angels. Good morning, Charlie. Lucy Lou. With my girl Drew. Cameron D. and Destiny. Charlie's angels, come on. Come on.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 FF Anthony Child met Charlie's Angels Tune, Independent Women. En ja, als kind, als je dan gevraagd werd wat wil je laten worden? Charlie wilde je dan worden, want iedereen wilde toch Charlie zijn in die, in die serie. We gaan door met Santana. Het is uh, 9 voor 9, 8 voor 9 inmiddels. Santana heeft een nieuwe plaat. Hij is 74, een project met Afrikaanse artiesten. En uh, ja, het is erg leuk. En hij is gewoon helemaal terug het geluid van Santana hier bij ZFM in de ochtend. Kom. Nieuwste plaats, ook die hoor je hier. En dan heb ik nog een klein extraatje voor je. Ik krijg het echt net binnen. Roy heeft ook nog eens een interview gedaan bij de nieuwe tentoonstelling van het museum. En hij sprak met een vrijwilliger die de burgemeester ontmoet heeft. Hier is hij. Ik sta naast Piet. Uh, Piet is vrijwilliger bij het uh, museum. Piet, wat is jouw taak uh, bij het museum? Wat zeg je mijn taak? Ja, Wat is, bij jou, wat is jouw taak bij het museum? Het, uh, ik doe hoofdzakelijk op en af afbouw zeg maar van het museum. Uh, de dus, uh, wisseling van de exposities, uh, dan uh, kom ik meestal op Graven. Jij hebt net samen met de burgemeester Niekmeijer de opening uh, gedaan. Ja. Uh, wat, hoe bijzonder was het? Dat is toch eigenlijk zijn laatste opening. Ja, ik weet niet hoe bijzonder, voor mij was het wel bijzonder ja. <lacht> Leuk. Wat was jouw taak rondom de, rondom de film die uh, de opening uh, maakte? Nou, ik heb de filmpjes uh, gemonteerd om, en uh, ze geschikt gemaakt om ze hier af te kunnen spelen. En uh, ik heb op verschillende monitoren hebben we dan filmpjes draaien. Onder andere hier in de gang een filmpje over Oud-Zandvoort. Maar voor de verder rest, uh, ja, daar heb ik dat uh, technisch een beetje in elkaar op gang gebracht, zeg maar. Wat zijn jouw eerste reacties die je hebt gehoord over het filmpje die jij hebt gemaakt? Nou, vind ik vind de burgemeester vond het prachtig op de, op de manier waarop dat vroeger ging, die, uh, dat race en zo. Gewoon mensen, die, coureurs die in t shirts in de auto zitten en zo. En dit is geweldig. Geweldig als je dat ziet hoe dat vroeger ging. Piet, um, uit welke jaar is, uh, zijn de filmpjes? Uh, die zijn uit 1952. Dus uh, dat is ook die periode dat uh, zeg maar Dries van der Lof en uh, Flinterman uh, dus ook gingen racen. Zeg maar. Ik denk dat jij trots mag zijn op jezelf. Mooi resultaat. Dankjewel uh, Roy. Piet, uh, dankjewel. En uh, wij gaan uh, weer terug naar de studio. En dat was Roy in gesprek met de vrijwilliger bij het... Zandvoorsmuseum over de nieuwe tentoonstelling. Ja, dat is het. Twee voor tien. En dan uh, ga ik weg met uh, Hey 19 van Stilly Dan. Ik ben woensdag weer. Ger is op vakantie, dus morgen vroeg even geen Ger Loogman. Maar uh, volgens mij is hij donderdag weer terug. En uh, tot tien uur nog even Stilly Dan. En dan, dan wens ik je een fijne dag. En uh, tot woensdag.